Herman, vriend met het NOS Journaal. PvdA-leider Som is niet van plan de ...VVD en het CDA aan een meerderheid te helpen... ...als de PVV weigert... ...structureel te hervormen. Hij wil nieuwe verkiezingen... ...als het overleg in het katshuis mislukt. VVD-prominent Remkes pleit voor samenwerking... ...met desnoods de PvdA... ...als het katshuisoverleg overleg tot niets leidt. Remkes hoopt dat zo'n samenwerking voorkomt... ...dat er verkiezingen uitgeschreven moeten worden. Zo zei hij in NRC Handelsblad. Remkes wil geen Kamerverkiezingen... ...midden in deze economische crisis...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 De vrouw van wie donderdag het lichaam gevonden werd in de Vliet bij Rijswijk is door een misdrijf om het leven gekomen. Uit onderzoek blijkt dat het gaat om een 20-jarige vrouw die in Rotterdam woonde. Ze werd sinds maandag vermist. Haar stoffelijk overschot werd bij toeval ontdekt door medewerkers van Omroep West. Een cameraploeg was met een politiewoordvoerder opnames aan het maken toen het lichaam voorbij dreef.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 Files in de randstad staan op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidsdam en Zoeterwarendorp 4 kilometer. Verderop nog eens een keer 4 kilometer voor met de Nieuwe Meer. Want daar is de verbindingsweg naar de A10 West richting Zaanstad afgesloten. Dat komt door een ongeluk in de Koentunnel. Van de Koentunnel is één tunnelbuis afgesloten. Verkeer wordt in beide richtingen via de andere tunnelbuis geleid. Richting Zaanstad staat 5 kilometer voor de Koentunnel. De andere kant op staat 2 kilometer. Op de A12 Den Haag naar Utrecht starten ze Zevenhuizen en het Gouwe Aquaduct 4 kilometer door werkzaamheden. Verkeer in de regio Den Haag kan het beste de borden amsterdam Al van de Rijn volgen. Route loopt over de A4 en de N11. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aan!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 Het was Nena en 990 luftballon. Zie FM voor Zandvoort en de regio. En het is even na drie uur. Goedemiddag en welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Vanmiddag gezellig live op locatie aan de Halterstraat. Ja, die eerste plaats, 9-0-6 die draaien we niet zomaar. Heb je ze geteld, Albert Jan? Alle, alle 99. Alle 99, ik ben trots voor je. Ja, ja het is, uh, we zitten bij K4 vanmiddag, heel gezellig hier. Dus mocht je radio willen komen kijken, je bent van harte welkom. En tel de ballonnen even die hier opgehangen zijn. Ze zijn <laughs> geweldig. Ja. Goed, wat gaan we tweede uur doen Rob? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda en het barst weer van de evenementen in Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. We gaan natuurlijk ook weer schakelen naar SV Zandvoort die spelen tegen Zuidoost Beemster. Daar is voor ons aanwezig Joop van Es, onze voetbalverslaggever. We hebben Rob Petersen, de razende reporter die de diverse interviews met de wandelaars zal gaan afnemen. En we hebben natuurlijk veel muziek, hè? Uiteraard, en we hebben Joop van Es. Want ja. we zijn benieuwd hoe het staat bij de voetbalwedstrijd. Ja, uh, dat zijn ze 0. Ja, dit okay. in binnen. En dus, heb ik het ook niet gedaan, in wel Maar dus, uh, ik. zie hier twee ploegen die, uh, die uh, vooral bij elkaar gewaagd zijn. Zandvoort uh, dat uh, combineert aardig. En uh, ZOB heeft. Veldmeijer, Bas Veldmeijer, die maakt gewoon een verschil bij die ploeg. Want die, die strookt met een schitterende basis. En mooie perceerbewegingen, die man is gewoon erg goed. Die volgt al een paar jaar en dat, uh, dat uh, wordt eigenlijk alleen maar beter. Uh, is goed, dat is nog steeds de loop. Het is, uh, ja, je zegt het, uh, twee gelijkwaardige proegen. Uh, boy de VT heeft misschien drie ballen gehad. Santos heeft een hele grote kans gehad. Een prachtige voorzet kwam van, uh, van, uh, van Nijtsenberg. Die kwam op de, hoofd, op de hoofd van Timo de Reus. En die kopte hard in de loop. Maar hij er helaas tegen de palen. En dan ging hij net zo hard het veld weer in. Als dat hij die kant op ging. Dat was zo jammer. Dat was een hele mooie kans. En voor de rest Niks. Geen kansen, weinig uh, kansen. Twee ploegen dus, die eigenlijk gelijkwaardig zijn aan elkaar. laten maar hopen dat we dan, uh, want we zitten kort voor de rust, dat er straks in die tweede toch wel pijntande gaat gebeuren. Uh, het zonnetje komt niet terug, het was net heel erg koud hier en zo, wind uit, uh, uit zee. Dus nu uh, hebben de heren weer reden om te gaan, uh, hard te gaan lopen. Laat ze dan maar gaan doen, en dan komen we straks weer bij u terug. Nou, wij zitten lekker warm hier op het terras hoor, dus helemaal goed. Jan, Jan... Ja, nee, ja, hier niet. Hier <laughs> hier nou, oh, ik heb medelijden met je. Dankjewel, Joop. En straks komen we uiteraard voor de tweede helft bij jou terug. En deze plaat die is uh, aangevraagd, hè? de volgende. Dat is de uh, Pesadinas. Hier is Tributes. Dit is een mama. Hit it! Trivia.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 A falar. Nossa, nossa, als je me maakt, als ai, ai, delícia, delícia. me maakt, als je me maakt, als je me maakt, als je me maakt, me me maakt, als je me maakt, als je me maakt, als te, pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Als je me niet laat gaan, als je me Lekker swingen op deze plaat van Mishantelo, de IC de Live vanaf uh, de Haltestraat bij de 30 van Zalvoort, is dit Sierveep uh, Zalvoort, Zalvoort op zaterdag. En onze reporter Rob Peters is op pad. En ik ben heel benieuwd wie hij bij zich heeft. Rob? Ja, in de Haltestraat en op het terras van Vier komen we heel veel wandelaars tegen, heb ik gemerkt. Dus ga even door mijn knieën heen, anders gaat hij piepen. <lacht> Hallo, hoe bent u? Ik ben Marianne Blasjaar. waar kom je ik... vandaan? Driebergen. Driebergen is ook een stukje rijden voordat je op Zalvoort bent. Ja. Uurtje. Uurtje rijden. Nee. Is dat de eerste keer? Dit is de eerste keer. Dat is voor de eerste keer dat ik wil gaan meedoen met de Vierdaagse. Voor dit jaar dus de eerste ja, keer? Ja. En het is de eerste keer dat ik 30 kilometer achter elkaar loop. En hoe was dat hier in Zandvoort? Hartstikke fijn. En viel me reuzen mee. Ik hoefde niet door dat mulle zand in de duinen. Dat was helemaal te gek. Ja, dat scheelt wel natuurlijk. Het scheelt enorm. Ik heb in Egmond 21 kilometer gelopen en dat vond ik zwaarder dan dit. Dus het is hartstikke leuk. Nou dat betekent dat je nu een beetje krijgt op KV4. Dat gaat helemaal goed. En uh, nou, volgend jaar weer. Absoluut, zeker weten. Het is echt ontzettend leuk. En het weer is natuurlijk, ja, waar vind je dit hè? Hoef je niet voor naar Zuid-Frankrijk? Nee, als het op deze manier doorgaat zijn we heel blij in de zomer. Hoor. Precies, nou wij ook. <laughs> oké, okay, zeg uh, tot ziens. Ja, oké, okay, dank u. Dat was het weer even van uh, terras van Café 4. Een van de wandelaars van de uh, 30 kilometer van Zandvoort. Terug naar Rob en Albert je Dankjewel Rob en straks uiteraard veel meer. Maar eerst gaan we even een feestje bouwen. Doe met Den Hartman. Hier is Relight by Fire.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 De muziek op de zaterdagmiddag bij CFN. Je hoorde Milo en Claude van in Drop the Pressure. Ja, er wil iemand zijn motor gaan starten. Nou, <laughs> dan krijgen we een herrie. Albertje en dat wil je niet weten, hoor, volgens mij. Moet je het sneller praten? Nu? Ja, oké, okay, we gaan heel snel praten. Maar we hebben Rob uh, weer in de uitzending. Want hij heeft weer een paar fanatieke wandelaars gevonden, Rob. Ja, zeker hier in de Hantenstraat. En uh, de heren mogen gratis proeven hier. En uh, allemaal fruit en fructies hier. Uh, ja, spontaan voor de deelnemers. Dat is mooi. Even snel in de rondte, wie bent u? Peter Konijn. Waar komt u vandaan? Hier, Ugo Waard. Hier, Ugewaard, dat is wel redelijk in de buurt. Ja. Zit de eerste keer de wandeling hier? Tweede keer. keer. Oké, okay, dat betekent de vorige aflevering en deze, dat is mooi. Goed ervaren? Ja, zeker. Nog weer beter dan de vorige keer. Ja, dat ging een stukje door de duin, daar hebben we het vanmiddag al uitgebreid over, maar dat is wel een succes gebleven. Ja, ja, zeker, weten. Heel mooi en afwisselend. Oké, okay, en u bent? Paul Knoll. Waar komt u vandaan? Nibbikswoud. Nibbikswoud, dat ligt in de buurt, dus jullie kennen elkaar. Ja, ligt dat in de buurt. Ja, althans, bij heer Ja, dichterbij. Oké, okay, goed bevallen? Ja, prima bevallen. Het was voor ons een oefening. We lopen volgend jaar in Santiago de Compostela. En dat is hoeveel kilometer? 2000 2800 kilometer? Maar minimaal drie maanden van huis. Nou, dat uh, neem ik diep een petje vooraf, Dat ja, krijg dat ik niet voor elkaar. Niet. Dat moet je inderdaad flink veroefenen. oefenen. Dat gaan we met z'n drieën doen. Dat vind ik knap hoor, dat is een uh, enorme wandeling. Maar dan zijn dit soort wandelingen eigenlijk peulenschilletjes. Ja, dus aan elkaar winnen en lopen, hoe je, hoe je lopen en uh, snelheid. Oh, prima, hey, heel veel succes met die 2800. Hè? Dankjewel. Goed even, dit was de Halterstraat even snel. We ja, gaan ze staan wel lekkere handen. hopjes hè, uh, Rob. Ja. Heerlijk, ben je ook aan het eten of niet? Nee, nog niet. Nee. Heb nog niet, ik geen tijd voor. Ben, ah, okay, ben druk. Kom zo meteen, want je hebt nu even vrij. Dus heb je even de tijd ervoor. Dankjewel Rob Petersen, vanaf locatie Hotestraat. Café 4, daar staan we tot aan 5 uur vanmiddag. Zaterdagmiddag bij CFM Salford, De 30 van Sanford. Ja, Heel veel mensen hebben vandaag lekker meegelopen Met dat heerlijke weer van vandaag De komende dagen zijn er nog veel meer activiteiten en uh, ja, daar hebben we de evenementagenda voor. Albert-Jan. Ja, en ik uh, beperk mij even uh, tot dit weekend. Want dit weekend staat sowieso op bol van de evenementen. Nou, uiteraard zal de Zandvoorters dus niet zijn ontgaan. Dat uh, momenteel de 30 van Zandvoort aan de gang is. Dus een groot wandel evenement. Met uh, uh, heel veel gezelligheid in het centrum van het dorp. Dus ik zou zeggen, uh, als, wij, als de uitzending afgelopen is, zou ik zeggen, kom gezellig naar het dorp. Dacht ik ook. En we hebben na een nabespreking om vijf uur. Tuurlijk. Ja, tijd, of... dacht ik ook. Er gaat vast toch wel iets mis. Goed, uh, dus de 30 van Zandvoort vandaag. Uh, nou. Dat wordt natuurlijk uh, muzikaal omlijst door een druilorkest. En die uh, spelen vanaf het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Die zijn om 1 uur begonnen en die gaan door tot half 5. En die zullen ook morgen tijdens, uh, nou moet ik het goed uitspreken, Runners World, Zandvoort, Sequieren. Dus ook morgen zal het druilorkest acte de présence geven. En uh, de muzikale ondersteuning voor de wandelaars. Dan gaan we naar Café Nuf aan de Haltestraat 25. Want daar is uh, een optreden van de menselijke jukebox Bob Collor. En hij zingt van Ray Child. Tot en met De Dijk en Joe Cocker, Ramses Chaffee en zelfs de gevoelige stukken van Jacques Brel. Dat begint om 6 uur en het gaat door tot 10 uur en uiteraard is de toegang gratis. Dan gaan we naar uh, het Kerkplein 6. En daar, zoals u weet, is daar gevestigd Café Koper. Want die heeft vandaag een lentebok Festival En uh, onder het motto van Weg met de Winter, laat de lente maar komen. Op deze gezellige avond zal de lentebok worden verwelkomd. Met om 6 uur het aanslaan van het eerste vat, Hertog Jan lentebok van dit seizoen. Om 7 uur zal er gestart worden met de Weg met de winter proeverij, Waarbij diverse huisgemaakte gerechten zullen worden geserveerd. En weet je wie die vraag ook naar uh, Zandvoort komen? Geen idee. Je ja, houdt het niet vermogen vertel de hoe de echt waar de echt hoe ja zeker de hoe komt naar Zandvoort en wel naar het wapen van Zandvoort want zij gaan daar de Tommy de Musical gaan ze daar vertolken en dan bent u uiteraard ook al nu al gezellig op het terras welkom lekker in het zonnetje. maar vanaf 8 uur kunt u genieten van de hoe en wel Tommy de Musical Gaan we door, ook op vanavond nog, karaoke in Café Oomstee. Café Oomstee gevestigd aan de Zeestraat 32 en dat begint om 9 uur. Al jaren organiseert Café Oomstee karaoke en talentenavonden onder leiding van Wim Wilwel. Soms als individuele avonden, maar bijna jaarlijks een groot opgezet spektakel. Dat begint met voorronders en eindigt in een finale. Dus vanavond vanaf 9 uur, van harte welkom als u zin heeft in Café Oomstee, karaoke in Oomstee. Goed, dan blijven we ook nog even op de zaterdag Aloha Spirit Openings Party En daarvoor moet u naar het strand en wel naar de spot Strandafgang 23A Van 6 uur tot 12 uur En vanaf 6 uur Surprise Dinner En vanaf 8 uur Party Time met DJ Sheroon. Ken jij die? DJ Jeroen? Jeroen staat er. Jeroen, nee, nee Ik ken die helemaal niet Goed, dan gaan we naar morgen, de zondag Naar nou, natuurlijk de Runners World Sanford Square in 2012 De hele dag uh, is er wat te beleven in het dorp En uh, natuurlijk dit grote uh, wandel evenement, een hardloop evenement, zal ook weer vele mensen naar Zandvoort trekken. Maar pas op, Zandvoort zit morgen wel een beetje uh, afgesloten, want uh, er staan allemaal uit borden van kom niet naar Zandvoort. Hè? Nee, ze afgesloten onder meer. Klopt. Ja, dus ik zou zeggen uh, blijft u, uh, gaat, kom dan vandaag maar en kijk of u nog een plekje kan vinden in een van de Bed op Breakfast morgen. Dus is de grote Runners World Z Zandvoort Run 2012. En natuurlijk hebben we dan morgen het grote dorpsfeest van de Run. Dit jaar alweer de vijfde keer ...locatie om extra activiteiten te laten zien... ...zijn het Gasthuisplein, het Raadhuisplein en de Haltestraat. ...maar door het hele centrum van Zandvoort zullen vele festiviteiten plaatsvinden. Muziek is te horen vanaf het Raadhuisplein en het Gasthuisplein... ...waar tevens sportdemonstraties gegeven zullen worden. Op de hoek bij Café Neuf vindt u de bekende spinningdemonstratie... ...en aanmoedigingen voor de lopers van het circuitrun door Marcel van Ree. Dus al met al een heel druk en vol weekend. Een vol weekend, lekker gezellig hier in Zandvoort. En daar houden we van natuurlijk wat we hebben gezien in Zandvoort ja, ook zien in al die wandelaars, want wat hebben ze hun prestatie vandaag neergezet. Knap, hoor, helemaal knap. 30 kilometer in Sanford uh, lopen, nou dat is uh, niet niks. En sommigen die lopen er ook een beetje mank bij, heb ik al gezien. Maar daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja, waar, waar, waar, je hebt een bruggetje aan het maken? Nee, nee, het, nee, nee. nee? Ah, Oké. Okay. Nee, ik begin er gewoon niet aan hoor, dat lopen. <laughs> Heel te vermoeiend <Okay>. man. <laughs> ik heb wel lekker een zonnige muziek, want dan is het lekker weer hè, vandaag. Heerlijk. Hier is Hey Mambo.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 En uh, vijf uur vanmiddag staan we live op locatie. Dus als je radio wil komen kijken, je bent van harte welkom aan de Halterstraat bij Café 4. En daar is het heel gezellig. En uh, ja, ik ben uh, heel benieuwd uh, wie Rob nou weer tegen uh, het live is gelopen. Nou, we lopen allemaal mensen tegen het lijf hier in de Halterstraat die gewandeld hebben. liefst 30 kilometer. Kijk. We landen uh, deze meneer hier uh, op het terras. Hoe heet u meneer? Mijn naam is Frans Rozenhart. Frans, waar kom je vandaan? Uit Loon op Zand. Dat is hier niet in de buurt. Uh, dat is. Uh, nee, nee, dat is. Uh, maar je komt oorspronkelijk wel uit deze omgeving, dus uh, kom je graag weer terug. Oké, okay, dus dat is even een blik van herkenning, zeg maar. Ja, ook dat, ook dat, ja. ja, ja. Oké, okay, de eerste keer in Zandvoort met deze wandeling? Uh, dit is de eerste keer dat we aan deze tocht deelnemen, ja. ja. Oké, okay, 30 kilometer, wel goed bevallen? Wat zegt u? Wel goed bevallen? Het is uitstekend bevallen. Het is prachtig, prachtige wandeling. Eigenlijk nog mooier dan de meeste dagen van de Nijmeegse. Vierdaagse. En ja, met dit weer erbij. Het is, is excellent natuurlijk. Hè? Ja, dat is wel een mooie. Zeker. Nou, gezellig even aan een lekker biertje op het terras nu. Dat moet ook kunnen. Hè? Dat hebben we ook verdiend, ja. Dus, ja. Dat hebben we verdiend. Dat is mooi. En van succes en graag tot volgend jaar. Ja, dank u wel. Tot volgend jaar ook. Oké, okay, dankjewel Rob. Ja, ook bedankt Rob. We gaan op zoek weer naar meer wandelaars. We hebben er al heel wat voorbij zien komen overigens. Het zijn er in totaal 3700 vandaag. Dus het is druk in onze zand voor hetzelfde spel. En ik ga even naar de Hotestraat toe. Nou, Hotestraat, nee, daar zit ik al. Ik ga even naar het strand toe. dat bedoel ik? Let me come like El Capone when me sing. I wanna have sex on the beach. Come on, we'll move your body. To have fun now They got them They got them They got them Girl I wanna hear you sing I wanna have sex On the beach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 not this is Dat was de single van teaspoon en Sex on the Beach. We gaan weer over naar Joop Vres voor het voetbal. Ja het is nog steeds hetzelfde als de eerste helft. Nog steeds geen kansen vallen alle tweede ploegen. En ze houden elkaar dus behoorlijk in evenwicht. Soms heeft niet gewisseld. En volgens mij heeft ook het ZOB geen wisselspelers meer gezet. Dat betekent gewoon dat we met twee keer dezelfde mensen doorgaan. En dan kan je dus zomaar krijgen dat het hetzelfde blijft. We hadden nog wel één hele mooie pas hier juist van... Even kijken, wie was dat? Van Max Aardewerk. Op Maurice Mol. Alleen Mol die stopte die baas niet. Heel jammer reageerde dus ook te, traag, te hard, te traag, en daardoor uh, ging de kans verloren. En uh, nu is het spel alweer een minuut te lang op het middenveld bezig, en dan is het steeds een dus gaat er heen en weer, over en weer, en nu is het weer aan de bal, uh, Sampford nu via um, uh, Bas die een vrije schot meekrijgt. Uh, wordt in de rug geduwd. Nou nah, ja, duw, ja, nah, ja okay. je, je kan het zo uh, interpreteren, inderdaad. Lenners gaat hem zelf nemen en speelt uh, Ronald Kales aan. Kales. Uh, richting Maurice Mol. Mol die probeert door te koppen. Dat lukt half. Uh, en daar duwt uh, Timo de Reus en van ook opzij. om bij de bel gekomen. Ja, en dan wordt weer veel gegloten. Maar ze zijn nu maar alleen maar bezig op een strook. Dat zeg maar nou, 25 meter uh, uh, breed. En veel uh, langer. Nee, meer ook niet. Uh, dus alle twee die ploegen staan daar. Dus heel druk op het middenveld. En daardoor krijgen ze dus, uh, inderdaad wat minder kansen, uh, kunnen, de, kunnen de mensen niet uh, over die vleugels uh, komen. gekaste vis, probeer daar een bal te pakken, te krijgen. lukt niet. En daar is een foute paas, een uh, speler, en zal het me gaan gooien bij de dugout van de ZOB. Gaat doen even kijken euh, Nou hij is al weg, trouwens, de Kast De vis die krijgt al zijn hoofd En die, uh, die komt hem over de zijlijn En die kan ze ook weer Ze gaat het al een minuut te lang uh, Dus laten we nog even terug gaan naar de studio En dan na het nieuws van 4 uur weer terugkomen De studio aan de straat Inderdaad dat van Es You come from an undone about your body hey, hey, hey, hey. I don't want nobody I don't want nobody, baby But you something about your body That's got me thinking of nobody But you I don't want nobody I don't want nobody, baby De dansbare muziek bij CFM. Sanford op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Een gezellig en bruisend Zandvoort. De 30 van Zandvoort. We staan vandaag live op locatie bij Café 4. En daar, uiteraard, heel veel wandelaars. Rob, ja, je hebt waarschijnlijk weer eentje bij je microfoon. Ja, inderdaad, er zijn er 3700 vanochtend vertrokken. En zo langzamerhand is het merendeel al de Haldenstraat gebaseerd. En hier ook een aantal mensen ja, zeg maar in groepsverband. Sportief groep Wandelen Zoetermeer, dat is, uh, dat is een mooi initiatief. Ja, dat klopt. <laughs> maar jullie, wel, jullie wandelen altijd met een hele groep of met een vereniging? Nou, onze groep bestaat zo'n beetje uit nu, geloof ik, 50 man. En wij zijn toevallig vandaag, wij besloten om dit van Zandvoort te lopen vandaag. Oké, okay, dus uh, maar met een klein gezelschap, want ik zie maar een paar groene jas. Ja, klopt, ja, een klein gezelschap vandaag. Hey, maar wel mooi. Dat, dat doen jullie regelmatig door heel Nederland? Door, ja, door heel Nederland, klopt. Soms gaan we ergens naar, naar een wandeltocht uh, met de bus. En dan zo op, op eigen gelegenheid. En dan, uh, ja, man of honderd gaan we dan vaak wel naar een wandeltocht toe, inderdaad, klopt. Oké, okay, jullie doen ook mee met de Vierdaagse van Nijmegen? De meeste wel, ja, klopt. Ja, dat doen we dan maar voor uiteindelijk. Ja, dat is, dat is, dat is de, ja, de, de, de kroontocht, zeg maar, hè, in Nederland? Ja, voor de, ja, klopt. Voor de meeste wel, ja, absoluut. Goed. De eerste keer is antwoord hier? Ja, voor de eerste keer in Zandvoort. Ik moet zeggen, hartstikke mooi hier. Mooie omgeving. Lekker weer. Ja, goed, en uh, even een biertje in de afloop. Sorry, wat zei je? Even een biertje in de afloop. Ja, altijd hè. <laughs> Oké, okay, veel plezier nog. Ja, dankjewel. Oké, okay, nog meer uh, lopers, uh, Rob. We hebben <laughs> nog even heel kort tijd, dus pak er nog even eentje. Ja, goed, ik, uh, ik heb al nu zoveel lopers gezien. er nog even nu mevrouw van Soeterweer. Zoetermeer. Ook naar je zin in Zandvoort? Ja, fantastisch. Ja, toch wel lekker, hè? toch een flauw zonnetje. dat is toch wel beter dan uh, ja, een Ja, regen. Ja, klopt. Mooie route, goede organisatie, mooi weer. Wat wil je nog meer? Ja, dat is allemaal te gek natuurlijk. Hè? Dus uh, jullie genieten volop. Ja, je zit in het zonnetje, dus kan niet beter. Klopt. Goed plezier. Dankjewel. Ja, we mooi... hebben heel veel wandelaars hier uh, in de Halterstraat, erop, Maar niet iedereen wil uh, praten. Sommigen willen gewoon doorlopen. En dat gaan begrijp ik en, uh, ook. Dat begrijp ik ook. Nou, zodat we er nog één uur lang live... Vanaf de Holtenstraat, ja. <laughs> en Jimmy Cliff en de Reggae Nights, dat is de laatste voor vier uur. Graag tot zometeen.